Hallo, hier is weer Robert en deze keer wil ik het hebben over het geluid van deze zomer, zomer 2010. Want hoe klinkt dat? Je zou zeggen, en dat ligt voor de hand, zo. Maar daar zou ik deze mooie zomer mee tekort doen. Het gaat verder en er is verdomme ook meer dan die vermalen dijde Fufuzela. Mijn zomer klinkt zo. Zijn zomer is perfect ingeluid met het verschijnen van het derde album van The Scissor Sisters, getiteld Nightwork. Zoals de eerdere albums, is het weer een puikencollectie van eclectische discopop geworden. Alleen gaat het deze keer verder in de tijd vooruit, is het meer ethisch dan 70s geïnspireerd. Samen met Stuart Price, die ook onder andere Madonna's Confessions on the Dancefloor produceerde, is de band gekomen met een frisse melange van uiteenlopende geluiden die we al lang niet meer zo gehoord hebben. Zo hoor ik bijvoorbeeld Frankie Goes to Hollywood doorgecijpeld als. zo so hoor ik public image als zo so hoor ik Lenny Kravitz via George Michael. You you with Als ondertoon in. The my back the my as a light. En zelfs een beetje krachtwerk. Toch is het meer dan een aaneenschakeling van popcitaten. Door zanger Jake Shears, omschreven als Muziek zoals die gemaakt kon zijn als AIDS nooit had toegeslagen, is het album ook treffend te omschrijven als Broeierig. Broeierig, heet geil, sexy. Van de strakke billen op de cd-hoes, tot aan de opzwepende beats en de suggestieve teksten, alles is ervan vergeven. So your head with. Zelfs Ian McKellen doet gretig mee. Sexual gladiators. Broeierig. Dat was het zeker ook afgelopen maandagavond in Pop Poptempel Paradiso toen de Sister Sisters er optraden. Zomer. De verzengende energie van de band. De pittige allure van Animatronic. De vurige aanwezigheid van Jake Shears. Een volle zaal met dansende lijven en dampende shirts. Extase. De lucht buiten bleef nog zwoel en we feesten door tot de zon weer opkwam een paar uur later. Ik wist toen zeker dat ik de soundtrack van mijn zomer gevonden had. Nightwork van de Scissor Sisters.